Proeven van de streekproducten, aardbeien, asperges en anchovies. Genieten van kunst en cultuur. Proeverij in Stadspaleis het Markiezenhof. Beleef Proef mij tijdens het laatste weekend van mei-maand fietsmaand. 28 en 29 mei in Bergen-op-Zoom. Kijk op proefmij.nl. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is sinds kort een nieuwe afdeling Archeologie van Nederland te bewonderen. Laat u meevoeren op een reis door de tijd en aanschouw 300.000 jaar geschiedenis. Meer weten? Kijk op rmo.nl. In 1959 ging het van start als Passa Malam Tongtong en nu heet het Tongtong Fair. Kom vanaf woensdag naar deze Indische stad op het Malieveld in Den Haag... met de beroemde Grand Passar, de immense Eetwijk... en het internationale Tong Festival. Meer informatie op indies.nu. Ontmoet de moderne Jacoba van Beieren tijdens de vesting Driehoekdagen... op 21 en 22 mei in Gorinchem, Woudrichem, Fort Vuren en Slot Loevestein. Beleef de geschiedenis met een modeshow, boekenmarkt... signeren door BN'ers, theaterspectakel, muziek, workshops en veel meer vestingdriehoekdagen.nl De Gelderse Poort. Een uniek gebied tussen Arnhem en Nijmegen met schitterend natuurschoon. Bijkomen in ongerepte natuur en schone buitenlucht. Een hele speciale sfeer in eigen land. Speciaal voor mijn maand Fietsmaand kunt u nu via de website gratis twee fietsroutes door de Gelderse Poort downloaden. Kijk op geldersepoort.nl En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekker in eigen land. Bruinzeel, de trendsetter op parketgebied. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Dit is Radio 1 VPRO Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen, uh, mannen met macht. En oh ja, sinds kort weten we ook vrouwen met macht, machthebbers kortom... Ze hoeven zo graag, ze moeten zo nodig en denk niet dat het altijd makkelijk is. Het is een kruis, het is een bezoeking. Het valt niet mee om al altijd maar weer aan de dringende roep van de natuur gehoord te moeten geven. Soms moet je, mag je nog zo machtig zijn in je kwesten naar seksuele bevrediging in bocht te wringen. Rare streken uithalen. Lodewijk XIV hield veel verborgen. Nam meer dan eens een toevlucht tot de dochter van een tuinman. Jack Kennedy behielp zich met niet typende secretaresses in zijn dienst. En onze eigen prinses Marianne, zus van koning Willem II, had natuurlijk haar koetsier. Hoe machtig je ook bent, nu en dan moet je je toevlucht zoeken bij een heimelijk dienstdoende. Een kamermeisje bijvoorbeeld. Het is lonely uit de top. En dat is al eeuwen zo. We spreken zo met psycholoog René Dijkstra en antropoloog Carolien Hanke... over vooral Franse machthebbers uit het huis van Bourbon, hun behoeftes, hun escapades en het grote verdriet... U begrijpt om een historische achtergrond te zoeken bij de lotgevallen van Dominique Strauss-Kaan. Want alles, ja alles is alles eerder gebeurd en alles komt ergens door. Niet elke vreemdganger belandt in het gevang en mocht dat onverhoopt en zeer onterecht toch gebeuren, dan is er altijd nog amnestie. Maar je staat wel achter in de rij vermoed ik, want Amnesty bekommert zich vooral om een ander soort ingeslotenen, de politiek gevangenen. En dat doet ze al een halve eeuw lang met veel bijval en succes. Amnesty is 50 komende zaterdag. En daarom bespreken we zo de geschiedenis van de vereniging met Emeritus Hoogleraar Internationaal Recht Theo van Boven en met last van troost van Amnesty zelf. <kijf> Alexander Muninghoff is weer in ons midden als columnist nu Henk Hofland voor langere tijd op reis is. Welkom terug. En in het tweede uur bespreken Han van der Horst en Paul Arnoldussen recent verschenen historische boeken. En we besluiten vandaag de vierde aflevering. Daarmee besluiten we onze grote documentaire serie... over de Joodse onderduik in de Tweede Wereldoorlog. En het is gemaakt door Michal Citroen. Mailen kunt u ons, en dat willen we graag op ovt.vpro.nl. Maar eerst gaan we luisteren naar een andere terugkerende stem... in de buurt van de macht... Nu niet over het contact met het lagere, maar met het hogere. Het contact met de wereld is voor de mens een altijd weer ontgoochelend gebeuren. En levens, en dat vraag ik nu, zijn gegrond op de bron van het eeuwige, onsterfelijke leven zijn. Ja, dat was de stem van Greet Hofmans. Niet zo goed te verstaan wellicht, maar de woorden kwamen ook van verre. En de uitzending van Andere Tijden waarin ze te horen waren... had als schijnbaar voorbeeld dat ze ondertiteld konden worden... maar ik kan u verzekeren dat dat het raadsel niet verkleinde. Misschien is dat wel het geval met de brieven van haar hand... die Edwin Tegel op zijn zolderkamer vond... en die NRC-redacteur Bart Funnekotter onder ogen kreeg. Goedemorgen, Bart. Even voor wie jouw artikel in de NRC nog niet gelezen heeft. Zeker Edwin Tegel heeft op zolder van zijn overleden ouders... een stapel van ruim 40 brieven gevonden van Greet Hofmans... Ja. aan de familie Roduin. Wie waren dat? En de familie Noorduin? Oh, Noorduin, sorry. Uh, dat waren... Uh, Greet Hofmans werkte... He, uh, uh, hoe heet het? Voor dat ze naar het paleis ging... op de administratie van een, uh, van een textielfabriek, de Atec. En de heer Noorduin was daar uh, monteur. Dus daar hebben ze elkaar me, leren kennen. En zijn ze... Uh, bevriend geraakt met elkaar. Ja, dat is een stapel brieven, maar helemaal nieuw waren die niet. Hè? De inhoud van de brieven is ook elders opgeslagen, toch? Dat klopt, uh, als het goed is, uh, want zelf kunnen we dat <kwijnt> niet controleren, ligt er een uh, afschrift uh, van die brieven in het uh, Koninklijk Huisarchief. En Fasseur uh, heeft die map uh, met die afschriften uh, onder ogen gehad toen hij zijn boek over het huwelijk van uh, Juliana en Bernard schreef. En hij heeft er toen ook... Uh, uh, redelijk uitgebreid uitgeciteerd. Ja. Even, even dit, voor, uh, we gaan er maar even vanuit dat iedereen in Nederland weet wie Geert Hofmans is. Toch maar even kort samenvatten, Geert Hofmans was een gebedsgenezeres... die een eigen praktijk had, zullen we maar zeggen. En die uh, werd ingeschakeld om prinses Marijke, die blind was, te genezen. Want dat zou ze kunnen en dat liep op allerlei nadigheid uit uiteindelijk... en op een crisis in Soesdijk. Goed, dat even voor de goede orde. Dank je, Jos. Ook namens het volk. Ja. Uh, die brieven komt Contjeet Ondmans neem ik aan wel dichtbij. Sterk me zo voor. Hoe was dat? Inspirerend, vervreemdend, misschien wel heel gewoon. Uh, het was wel aardig om te zien dat ze meer dan één stem had. Uh, de brieven die ze schreef, uh, letterlijk in zoverre dat ze een aantal van de brieven schreef als uh, ex. De, de, de in 1939 uh, overleden kippenfokker en Mysticus uh, Exler van wie zij de uh, via wie zij de boodschappen van boven doorkreeg. En, die en dan schreef ze dus lange brieven waarin ex aan de familie Noorduin vertelde uh, wat ze moesten doen om uh, het hogere te bereiken. En dan daaronder schreef ze dan in kleine PS'jes van uh, leuk hè, kijk eens wat ex uh, vandaag weer voor jullie heeft doorgegeven. En daarnaast is ze dan ook uh, zelf aan het woord, als, uh, al, ja, als, als gewoon als mens en vertelt ze dat ze gaat verhuizen en, dan, en wat er zoal al gebeurt in haar leven. En daarnaast doet ze dan ook nog verslag van uh, haar belevingen, belevenissen op het paleis en dat, dat, is, dat heeft dan ook weer een hele eigen een hele eigen toon heel verheven en dan schrijft ze bijna literair over wat ze allemaal meemaakt. Dus je, op die manier als je die brieven leest dan hoor je Greet Hofmans in verschillende stemmen spreken eigenlijk. Ik kan dus zeggen dat het hogere en het profane heel dicht bij elkaar komen in die brieven. Ja, maar eh, Volgens mij, ik heb niet de indruk dat jij de indruk hebt dat zij daarmee zat. Nee, helemaal niet. Waar haar liep het allemaal rechtstreeks in elkaar, uh, zo in elkaar over. En het hogere en het profane, dat kwam in haar samen, vond zij zelf ook. En dat was ook haar... Haar taak die zij had uh, hier op deze wereld om, uh, om het hogere uh, te verspreiden onder, uh, onder de, de rest van de rest van de mensheid. Maar kan je ook, de, zie je geen enkel verschil, bijvoorbeeld in de handschrift? Dat als uh, als de kippenfokker spreekt, dat het een ander handschrift nee, is. Nee, dan... Het is precies het, echt, precies hetzelfde handschrift. Het is ook precies dezelfde twen. Er wordt geschreven op uh, hetzelfde, uh, hetzelfde briefpapier. Dus, uh, nee, dat is allemaal precies hetzelfde. Gelijkmatige persoonlijkheid onder alle omstandigheden. Uh, uh, allicht. <laughs> Hoe komt Juliana naar voren uit die brief? Uh, Geert Hofman uh, portretteert haar als iemand die uh, uh, en heel koninklijk is in, in haar gebaren en haar edelmoedigheid, maar toch ook zo verschrikkelijk uh, gewoon gebleven. Dus wat dat betreft eigenlijk ook ongeveer zoals het hele Nederlandse volk haar ziet. Ja, nee, inderdaad. Misschien, uh, ja, dat, dat kan, Juliana deed natuurlijk ook haar best om uh, zo gewoon mogelijk te zijn. Omdat ze natuurlijk ook nogal wars was van alle, veel van de poespas die uh, rondom het koninklijk huis was opgetrokken. Maar Geet Hofman schrijft bijvoorbeeld dat uh, tot afgrijzen van de lakei Juliana erop staat om zelf haar koffers te dragen. Uh, ze staan hand in hand en kijken elkaar diep in de ogen, allebei vervuld van de zware taken die ze moeten vervullen. Even, even voor het goede begrip: Juliana droeg de koffers van Juliana of Juliana, nee, Juliana droeg de, de koffers, koffers van, van Greet Hofman? Van van ja, ja, ja. Al dus Greet Hofman. Ja, dat, is, dat wordt inderdaad dat grensstaan weer aan het opmerkelijke, toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Zegt die brief die deels in jouw krant staat afgedrukt in de RC... gaat over haar toegang tot koninklijke kringen. Hè? En dat, dat, dat spreekt daar voldoening uit, van ik ben er eindelijk? Heel veel. Ze spreekt over dat het contact met de top... en dat de top, dat zet ze dan tussen aanhalingstekens, uh, eindelijk gelegd is. En ze had natuurlijk al langer contact met mensen die, uh, van, uh, van adel... die rondom het koninklijk huis uh, uh, bezig waren... En nu was het haar dus eindelijk gelukt om door te dringen tot de top en kon het... Uh ja, het, het waarmaken van haar opdracht eindelijk, eindelijk beginnen. Ja, dat, het was dus duidelijk, haar ambitie om daar te komen... en daar haar boodschap rond... Uh, ja, ik denk dat ze ja. zo uh, hoog mogelijk uh, in de boom wilde komen... om haar boodschap uh, te kunnen verkondigen, ja. Dat is ook de brief waaruit Vasseur heeft geciteerd. Ik, ik, ik, ik, ik meen dat hij daar ook uit zei van... dat is een ander soort brief, andere toon. Dat heeft ze misschien helemaal niet zelf geschreven. Nou, hij ver hij vermoedde vermoed daar een andere hand in. Zo schrijft hij, zo schrijft hij dat. Nou, dat is, voor zover ik het... Ik ben ...geen graaf verloopt, maar voor zover ik het kan overzien... ...is dat letterlijk in ieder geval niet het geval. Want die brief is in precies hetzelfde handschrift geschreven... ...in ieder geval dan al die andere brieven van Hofmans. Dat het, dan, het blijft natuurlijk nog steeds mogelijk... ...dat iemand naast Hofmans uh, stond... ...om al die uh, toch inderdaad wel mooie zinnen te dicteren... ...die er in die brief stonden. En die brief is ook maakt een stuk minder verwarde en zweverige indruk dan, uh, dan veel van die andere brieven aan, uh, aan de Noorduins. Maar letterlijk is er in ieder geval geen andere hand aan het werk geweest. Nee, nee. Die, die, die, uh, die briefwisseling eindigt in een ruzie, geloof ik. Hè? Ja, die eindigt inderdaad in een ruzie. Uh, die escaleert op het moment dat het ook misgaat op het paleis in 55 uh, 56. En uh, ja, de heer Noorduin werd ziek en werd niet beter, ondanks alle goede raad van... Uh, van Hofmans. Dat was er ook met veel meer patiënten van uh, Greet Hofmans, of cliënten moet ik zeggen ja. in dit geval. Bart, even tot slot denk ik. Uh, wat, wat gaat er nou met die brieven gebeuren? Blijven, zijn, blijven die openbaar? Kunnen we die allemaal inzien? Nou uh, ja, de, de heer Tegel die had ze dus gevonden uh, bij, op, op de zolder van zijn ouders. En hij was zelf hij vond het natuurlijk allemaal wel heel interessant, maar hij was niet bijster geïnteresseerd in het, uh, het Koningshuis uh, verder. hij dacht dat ze bij hem ook alleen maar op zolder zouden verdwijnen. Dus ik acht het niet uitgesloten dat hij op een of andere manier uh, ergens een keer opduiken of een veiling uh, of zoiets dergelijks. Maar het, het is wel de moeite waard om ze te publiceren of zo? Is dat leuk? Of? Uh, ja, ik heb, wat het heeft dus wel uitgebreid uitgeciteerd. Maar ik denk dat als je die hele briefwisseling uh, uh, bezorgt, dat dat wel een heel leuk inzicht geeft in hoe Geert Hofmans uh, werkte en dacht, ja. Bart van der Kotter, heel vriendelijk bedankt. Ja, Strauss-Kaan, daar gaan we het over hebben. Vorig weekend werd in New York de baas van het IMF, Dominique Strauss-Kaan... gearresteerd op verdenking van aanranding en poging tot verkrachting van een kamermeisje. Zelf ontkent hij, maar in de Verenigde Staten wordt hij uh, geboeid geparadeerd alsof hij al schuldig is. In Frankrijk denken ze daar heel anders over. Wat blijft is het beeld van een man met macht... Een vreemd van reputatie. Gesnapt, vernederd, geboeid en ongeschoren. Gemangeld tussen lust en geweten. Gaan praten met René Dijkstra, schrijver van het boek De Macht van een Maîtresse. Over de verhouding van de laatste prins van Condé. met zijn mettresse, de vissersdochter Sophie Dawes, later baronesse de Fugère. En met Caroline Hankers, schrijver van Gekust door de Koning. over de Bourbons en hun. Min of meer moeizame verhouding met hun metresses. Het gaat dus over de tijdloze neiging van machthebbers om hun genen rond te strooien en de moeilijkheden die ze daarbij ondervinden. Want loopt het ooit goed af, René? Um, soms loopt het goed af, maar dat is een hoge uitzondering. Meestal loopt het slecht af. Zoals met mijn metresses wil ik maar zeggen, de Sophie Doos, waar je het over had, die. Uh uiteindelijk slaagt ze erin om een deel van de enorme erfenis... van haar prins in de wacht te slepen, samen met de Franse koning op dat moment. Maar in de volgende tien jaar leidt ze eigenlijk een uh, betrekkelijk uh, problematisch... en uiteindelijk ook heel uh, ongelukkig leven en sterft ook in alle eenzaamheid. Caroline, loopt het uh, goed af? Met... Ja, het hangt vanaf voor wie je... We... <laughs> Ik denk dat we vooral in de mannenkant mannen, mannen van het uh, klassieke Ja, voor de, de koningen liep zijn. het goed oh. af. Voor de koning liefde het vaak wel ja, goed. Af, ja, het Lodewijk de 14e en Lodewijk de 15e, daar is het heel goed voor afgelopen, Ja, Maar voor de macheses vaak ook, maar niet altijd. Ik staat de opdracht in je boek komt uit de memoires van de contest de Bonje. En dat is dus halverwege 19e eeuw. Ja. Uh, ze schrijft begin 19e eeuw, zeg maar, ruwweg. -ru -ru Laten we niet te hard oordelen over Prinsen, schrijft ze. Bedenk wat voor invloed macht en succes op mensen kunnen hebben. Een minister die een paar maanden aan de macht is, een mooie vrouw... een groot kunstenaar, een populaire man... vallen zij niet alle ten prooi aan het juk van vleierij... en geloven zij niet in alle oprechtheid dat ze bijzondere mensen zijn. Nou, ik zal je later in het gesprek nog uitnodigen om uh, in te gaan op de machinaties... die de machtigen uh, drijven tot wat ze doen. Maar begrijp ik dat je met een zekere mildheid naar strauss Kaan kijkt. Misschien zelfs wel wat mededogen? Ja. Tot op zekere hoogte. Het is natuurlijk zo dat, uh, uh, als je dat nou weer plat zegt... Uh, de psychologie van de pikorde zegt dat als je je bovenaan de pikorde bevindt... dat de vraag dus vanuit jou, hè, als iemand aan de top van, de, van die pikorde... naar uh, erotiek seksualiteit en ook vooral diverse erotiek seksualiteit... die is groter, maar het aanbod is ook tigmaal groter... En dat wil dus zeggen dat, uh, uh, zeg maar, het weerstand bieden tegen verleiding op allerlei manieren. dat dat een uh, psychologisch gesproken niet zelden een hele grote opgave is. En bij bepaalde van dit soort personen, en ik denk dat strauss kaan nogmaals, dit is een diagnose op afstand. Dus ja, ik heb ja, ja, met ja, alle, dat alle dat voorbehoud. Dat ja. strauss kaan een van de, van de mensen is die psychologen vandaag de dag zouden aanduiden met die term sensation seeker. Dat wil zeggen, uh, personen die uh, voortdurend de grenzen opzoeken, die voortdurend ook op nieuwe ervaringen uit zijn. Dat wil dus zeggen dat ze qua persoonlijkheid heel creatief, innovatief zijn. En als ze intelligent zijn, dus ook vaak doorstoten naar de, zeg maar, de bovenkant van de maatschappelijke orde. Maar tegelijkertijd op andere gebieden, bijvoorbeeld ook het gebied van seksualiteit, datzelfde doen. En daar kan dat nog alles, relationeel, maar dus ook eh, zeg maar in termen van PR, tot eh, calamiteit leiden. Ja, de, de rest van de wereld is er niet klaar voor. Het, het lijkt wel alsof, alsof zegt, de kwestie, het is een kwestie van vraag en aanbod en dat is zo heftig in die kringen... dat het eigenlijk raarder is als, een, als je niks doet, als je wel wat doet. Nou, raarder wil ik niet zeggen, maar het is in ieder geval veel meer voor de hand liggend... dat je iets en meer dan iets doet, dan dat je niets doet. En uh, sommige Fransen, en, en mijn, zeg maar mijn Franse vriend... die me bij het samenstellen van dit boek ja. heel duidelijk uh, begeleid heeft... en voortdurend ook bekritiseerd heeft en uitgedaagd heeft... Die heeft eens een keer gezegd, toen wij in een gesprek hadden, die zei van luister, als je nou naar onze koningen kijkt, dan zijn de, onze beste koningen eigenlijk degene die seksueel het meest actief waren. Ja. Ja, er is een, een, een verband, een relatie. Een... Nou, is, dat is een suggestie, dat, dat zo is. Dat is een hypothese die is lastig te bewijzen natuurlijk. Terwijl die koningen, die wat dat betreft op erotisch seksueel gebied... buitengewoon, uh, laten we zeggen, terughoudend of zelfs heel saai waren. Denk aan Lodewijk de 16e. Ja, Daarmee is het verkeerde dat, afgelopen. Ja, zo important zijn. Ik had het niet nog wat ik zo grappig vond. Ik belde je eerder deze week. En jij zei al heel gauw, toen ik Strauss-Kaan zag moest ik zo aan Lodewijk de 14e denken. <lacht> nou ja, ik herhaal nu maar mijn vraag. Hoezo? <lacht> nou... Ja, in verband met altijd maar weer die problemen die er, die er ontstaan uh, uh, tussen koningen of machthebbers en, en uh, de bekritiseerders in de 17e eeuw was dat de kerk, in, uh, in onze tijd is dat de pers die zich een soort rol van de, van de kerk aan het aanmeten is, een soort moraalridders. En um, altijd maar weer uh, uh, zitten ze in dat dilemma... Uh, van um, hun eigen leven willen leiden. En uh, voortdurend in de spotlight staan. En uh, voortdurend bekritiseerd worden. En, uh, ja. Maar je zag dus in de gevangen Strauskaan... in de geboeide Strauskaan... zag je een parallel met een koning... die natuurlijk niet gevangen was in letterlijke zin. Ja. Ja, nou, koningen zijn in feite gevangenen van de omstandigheden. Die, uh, wij, wij zijn geneigd om te denken dat koningen uh, uh, machtig personages zijn... en van alles en nog wat kunnen doen en laten wat ze willen. Maar als je heel goed gaat kijken naar, naar het leven van zijn koning... bijvoorbeeld Lodewijk XIV... en uh, hoe hij bijvoorbeeld zijn liefdesleven wilde inrichten... dan kan je zeggen dat... Hij ongelooflijk weinig macht had in dat opzicht. Hij werd door iedereen werd hij bespeeld. Door de hovelingen, door de kerk. Hij, weliswaar altijd omdat hij zelf ook die positie wel wilde blijven bewaren. Hij had misschien ook wel kunnen aftreden. Maar binnen dat gegeven van dat hij koning was, had hij gewoon nauwelijks enige speelruimte. En moest hij zich voortdurend schikken naar, uh, naar de omstandigheden. Dat ben ik helemaal niet eens. Met die kanttekening. Ik neem als voorbeeld Lodewijk de Vijfde, zijn kleinzoon dat de macht over de maîtresse, hè, Madame de Pompadour is daar een goed voorbeeld van... toch vaak zodanig werd uitgeoefend dat zij bij nacht en ontij eh, opgeroepen kon worden... klein moest staan en buitengewoon uitputtend leven heeft geleid... waar ze vermoedelijk ook een onderdoor is gegaan... vanwege het feit dat de macht achter de schermen in die relatie... toch vaak vanuit de koning gezien zodanig werd uitgeoefend... dat je ook daar een soort van absolutisme kon, kon aanwijzen. Maar dit is die het komt mij toe... Dat, dat straalt ja. van deze mannen af, was trouwens kaan en, en al die Lodewijken. Dat hele gezicht staat op, het, het komt mij toe. Ja. Uh, overigens... Maar, maar dat vo het volk heeft dat ook vaak gevonden... toen de positie van Metresse bij Lodewijk de 15e vrijkwam. Toen stroomden allerlei nette en minder nette katholieke families naar Parijs toe. Die lieten hun knapste dochter een soort meek overgeven... En huurde vervolgens tussenpersonen in... om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk vooraan stonden... bij die gelegenheden waarbij de koning zich vertoonde. Zodat hij hen zou opmerken. En op die manier is ook madame Dubarry... uiteindelijk zijn laatste maîtresse geworden. Dus met andere ja. woorden, opnieuw... er is een hele duidelijke interactie. Dat is dus precies wat ik bedoel... met dat de koning voortdurend werd bespeeld door ja. iedereen. Het is niet zo dat hij gewoon vrij en vrolijk rondliep... en dacht, oh, dat vind ik een aardig iemand. Nee, nee, hij wel. werd voortdurend bespeeld. Hij stond onder hele zware druk van, ja. van de hele omgeving. En uh, Lodewijk XV stond zelfs in het begin onder zware druk dat hij een matresse moest nemen. Uh, hij had er geen in het begin en dat vond men vreemd. En toen begonnen ze dus inderdaad allemaal dames aan te bieden. En toen heeft hij er maar één genomen. Uh, er zijn er twee vragen die ik graag zou willen stellen. Ik zou iets over. Nee, uh, die Prins van de Condé, dat is, dat is de laatste Prins van de Condé, dat is dus de 19e eeuw. Uh, uh, daar heb je een boek over geschreven, over de, de, de verhouding die hij heeft gehad met de matresse... Um, Sophie Davis, die later uh, baronesse is geworden... door een gearrangeerd huwelijk. Um, is, en, en, dat is, en dat is naar afgelopen, want die man die werd gevonden... Um, uh, alsof hij zich had opgehangen. En daar heb je een uh, mooie verklaring voor, die heel plausibel is... aan het eind van je boek. Maar um, moest jij bij strauss Kaan, had je ook nog maar enige uh, associatie met jouw print van Condé... Ja, in die zin dat. Eigenlijk gaat mijn boek over drie soorten psychologie: de psychologie van de adel, de psychologie van maîtresses en de psychologie van verslavende relaties. Voor de prins van Condé gold dat hij uiteindelijk aan deze maîtresse is blijven hangen, omdat hij heel simpel aan haar, laten we zeggen, seksuele vaardigheid volledig verslaafd was geraakt. En op zijn latere leeftijd volstrekt niet meer nog naar iemand anders op zoek wilde gaan. Hoewel hij wist, dat heeft hij ook in uh, sommige van zijn aantekeningen nagelaten... Met een beroemde uitspraak van Horatius. Ik weet wat het goede is, maar ik laat me steeds verleiden door het slechte. Ja. En eh, je zou kunnen zeggen dat eh, ook voor mensen als Trouwskaan kaan geldt dat ze natuurlijk heel goed weten dat op het moment dat hun libido opspeelt hè, en voor een stuk ook een erotische verslavingsneiging hen ertoe drijft om daar weer bevrediging voor te zoeken, dat ze zich op verrekte glad ijs be begeven. Eh, ook veel verdriet in een directe omgeving aanbrengen. Dus mijn prins van Kunde heeft eigenlijk zijn dochter weggejaagd, eigenlijk zijn hele vriendenkring opgeblazen om maar aan die relatie, als het ware, te blijven hangen... en om aan de wensen en grillen van zijn matressen te voldoen. Heeft uiteindelijk ook zijn enorme vermogen... gewoon door haar, als het ware, op een bepaalde manier laten splitsen. In zekere zin aan zijn ergste vijand voor een groot gedeelte toe, uh, overgedragen. Je, je schetst zo net een, een beeld van een machthebber... dat het mensen zijn die risico's nemen... en daarin ook uh, creatief zijn om zich heen kijken... en dat dat die mensen kandideert voor hoge posities ja. en, en dat zelfs daaraan zou kunnen voldoen, maar ja. nu schet je een beeld wat daaraan tegenovergesteld is, namelijk dat op het moment dat die mensen in zo'n positie zijn, dat ze dat er een zekere bewustzijnsvernauwing optreedt. Ja, exact. Ja. Uh, hoe, levert dat een voortdurende spanning op of wat is nou? Kan het alle twee waar zijn? Dat kan altijd weer waar zijn. Ik denk dat, dat de meeste mensen dat ook gehad zullen hebben... toen ze dat die foto's zagen van Strauss-Kaan... en zich bezighielden met dat psychologen wel eens noemen... theory of mind. Hè. Zich afvragen, hoe, wat zit daarachter? Wat wordt hier gedacht? Wat voor persoon is dat? Nou, ongetwijfeld is het zo dat Strauss-Kaan... een man uitdrukkelijk is met twee gezichten op dat punt. Ja, en dat dat ene gezicht, laat maar zeggen, zijn schaduw... Ja, dat hij eigenlijk, als je naar hem kijkt, voortdurend vraagt: waar vind ik die schaduw? Hè, de schaduwkant van zijn persoonlijkheid terug. Want het is natuurlijk zo, denk aan zijn vrouw, Anna Sinclair. Hij moet haar enorm veel verdriet hebben gedaan. Bedoel, ondanks haar dapperheid. Uh, het gaat hetzelfde voor Hillary Clinton. Uh, als je in haar autobiografie kijkt, dan zie je dat zij pas de laatste was... Eigenlijk die geïnformeerd was over het feit dat er echt wel een seksuele relatie had bestaan. Toen hij op een ochtend naast haar bed kwam zitten, Bill, en dat vertelde. En ze ook vertelt hoe enorm dat hij, hij heeft aangegrepen. Dus ik heb hem toch voortdurend gesteund. Maar hij heeft mij, en vooral mij, tot op het eind belazerd. Deze, dit soort mannen hebben natuurlijk inderdaad... Uh, een ander gezicht, een schaduw die in hun directe persoonlijke relatie... heel veel onrust, verdriet, achterdocht, et cetera, met zich meebrengt. En tegelijkertijd blijven ze zeer aantrekkelijk, ook voor deze vrouwen... vanwege hun innovativiteit, vanwege hun creativiteit... vanwege het feit dat als je een avond met ze uitgaat, hè, ook als vrouw... dat je een fantastische avond opnieuw weer hebt, vanwege die persoonlijkheid. We zijn dus letterlijk zeer verleidende personen, maar... Die zeer sterke verleidingskracht... is tegelijkertijd ook een zwakte, een schaduw, een val. Caroline, is het, um, de, wat, wat heel erg opvalt ook in deze um, affaire... is het verschil van benadering van Amerika en Frankrijk... Uh, tot, uh, tot deze hele affaire. En Frankrijk uh, is een grote verontwaardiging... over de manier, uh, over de manier waarop uh, Stauskaan als verdachte wordt geparadeerd. Is, is het zinnig... Uh, om iets van de geschiedenis van de Bourbons... en hun verhouding met maîtresses te weten... om dit te kunnen begrijpen, dit verschil? Ja, ja ik denk dat dat uh, uh, eigenlijk de basis is van, van het hele uh, verschil. Uh, in, de, in de 17e eeuw uh, toen... Uh, begon er een, een hof te ontstaan dat in, zoals wij dat noemen, dan beschaafd was. Hè, dat was eerst was het een rondtrekkend uh, hof met ridders en uh, alleen mannen uh, en vrouwen leefden gescheiden. En in de 17e eeuw kwamen die twee hoven bij elkaar. En begon men een soort etiketten en omgangsvormen te ontwikkelen. Dit is de tijd van Lodewijk de 14 XIV. <laughs> en... Um, in die tijd werd dus een soort uh, uh, moraal al neergezet van hoe gaan mannen met vrouwen om in een, in een wat beschaafdere omgeving uh, uh, dan het daarvoor was. En in die tijd is dus uh, Lodewijk XIV begonnen met zijn matresses te hebben. Het begon eerst eigenlijk op dezelfde manier zoals het hier bij ons onder burgers ook gebeurt, gewoon stiekem... Maar omdat Lodewijk XIV altijd in het openbaar leefde... was dat dus gewoon volstrekt onmogelijk om stiekem een matresse te hebben. En he, was dus de keuze geen matrassen of eentje in het openbaar. En heel geleidelijk aan heeft hij dus, is hij erin geslaagd... om zijn matrassen, dat werd een opeenvolging van verschillende matrassen, uh, steeds verder in de openbaarheid te krijgen. En ze kregen dus ook een functie, de en antitre zo werden ze genoemd. Alleen... Altijd is er, uh, zijn ze uh, uh, onder druk van die kerk blijven staan. Dus het is nooit echt een officiële functie geworden. Zoals een koningin of een koning een officiële functie waren. Nee, wat, wat, die, ja, ja, ik zou het iets eerder leggen. Wat mij gefrappeerd heeft dat de eerste echte bourbon koning van Frankrijk... Henri IV, hè, bon roi Henri, de goede koning Henri. Nog steeds voor de Fransen de beste koning die ze ooit gehad hebben. Althans voor een aantal. Die, die was bekend vanwege zijn zeer actief leven. En een, zijn beroemdste maitresse, ik vind dat zelf de icoon voor de maitresse... namelijk Gabrielle Destree, uh, die had een zodanig grote invloed op zijn leven... Uh, niet alleen in erotische zin, dat was heel duidelijk ook zo, maar ook in politieke zin. Hij beschouwde haar als zijn beste diplomaat. Hij heeft hij ook naar de onderhandelingen tussen de katholieke en protestantse groepen gestuurd. Eh, om het Edict van Nantes tot stand te brengen. En toen zij, toen zij daar in belangrijke mate in slaagde. heeft hij ook gezegd dat eh, Gabrielle slaagde waar al die andere mannen faalden. En hij was getrouwd op het moment dat hij, officieel getrouwd, dat hij met Gabrielle d'Estre... een zeer intensieve verhouding had. En besloot, en dat was betrekkelijk uitzonderlijk in die tijd, en dat heeft ook een hele gesoden mythe erop geleverd, Besloot vervolgens te scheiden, van zijn vrouw, om met Gabrielle te trouwen. En het lot wilde dat dat dus net niet doorging. Want maar twee dagen dan voordat ze. Dan breek je de code eigenlijk. Ja, precies. Dan maar, er, twee dagen voordat zij zouden trouwen, stierf ze in het kraambed. Oh. En ze is wel eens een koningin begraven, maar ze is dus nooit koningin geweest. Nou, maar wat in dit geval ook van belang is, is, jullie vertellen dit. Je zei net René dat het gewone volk met hun mooiste dochters klaar stond uh, om ze aan te bieden als matresse. Moet je daar dan concluderen dat het zo gewoon gevonden werd in Frankrijk in de 17e, 18e en 19e eeuw... dat een koning matresse had, wellicht one night stands had bij de verleed. Ja. Dat dat heel gewoon was. Dat het zelfs zo was als een koning dat niet deed dat men dat raar vond. En dat dat, dat eigenlijk ontzettend komt contrasteert, dat is het goede woord, met dat Puritijnse Amerika. Ja, dat, is, is dat een verschil wat je nu terugziet? Pas op, pas op. Uh, uh, Franse koningen konden er wat van. Maar Britse koningen konden er ook wat van. En ja, ik heb niet over het Puritijnse Amerika. Ja, maar Engeland is voor een stuk als het ware de voedingsbodem voor dat Puritijnse Amerika geweest. En Queen Victoria en het Puritijnse Amerika hebben nogal wat gemeen gehad. Maar haar zoon, Edward VII, die van 1900-1910 koning was... He screwed around town all the time. Daarom wilde zij geen troonafstand doen, Victoria. Want die wilde niet zo'n overspelige, voortdurend rondronnende zoon op die troon zien. En die troonafstand heeft pas plaatsgehaald toen zij stierf. Met andere woorden, ook in het anglo-saxische werelddeel... Ja, is er van dat soort gedrag sprake. Nee, mijn Franse kennis zegt voortdurend... het verschil tussen ons Fransen en de andere is... wij doen het bij de vleet. Maar je moet het niet benoemen. Je, gaat, hè, je houdt er je mond over. Dat Terwijl ze aan de overkant van de oceaan, of aan de overkant van het kanaal... het bij de vleet doen en het gewoon bij hun naam noemen. Dat is het verschil tussen Frankrijk en Amerika. Nou, dat is een belangrijk... meer, meer verschil is er wezenlijk niet. Zeg. Verschil in gedragspatroon. Als de Amerikanen dat zouden zeggen, dan zijn ze of dwaas of ze liegen. Ja. Maar dan blijft het verschil nou tussen de Fransen die verontwaardigd zijn... en de Amerikanen over, over de manier waarop de Amerikanen dit zo, zo, zo streng uitspelen. Nou ja, het, het verschil is dat in Frankrijk uh, heeft men geleerd, uh, ervaren... Dat een, een, uh, uh, dat een mens gewoon menselijk is. En dat je wel allerlei regels en wetten kan hebben. En de bedoeling is dat je je daaraan houdt. Maar het komt ook wel eens voor dat je je daar niet aan houdt. En uh, Amerikanen die uh, willen geloven... Dat als er een wet een wet is, dat dat dan ook ten koste van alles moet worden uitgevoerd. En bijvoorbeeld in de 19e eeuw had je de, de, de, de term voor crime passionel in Frankrijk. En uh, daarin was ook gewoon die jury's waren gewoon heel gevoelig voor argumenten die te maken hadden met emoties en met liefde hè, van mensen. Terwijl in Amerika ze proberen om dat dus zo, zo ver mogelijk en zo, zo zakelijk mogelijk te behandelen. Waardoor dat hele aspect van die emoties van een mens in Amerika. Uh, uh, ja, ondergesneuwd raakt. Ja, we moeten gaan afronden, maar wat hier natuurlijk een beetje boven blijft hangen... is een element wat, uh, wat, wat we misschien te weinig hebben genoemd, genoemd. namelijk Dat het hier ook een verdenking van verkrachting is. Hm. En uh, als we naar, uh, naar de, de Bourbons kijken, uh, speelde dat ooit een rol? En hebben ze daar ooit last van gehad? Ja, op de eerste ja, plaats psychologisch is het zo... dat de grens tussen veel macht hebben en aandringen en verkrachting... Ja, vooral naarmate er meer kleren uitgaan, die is wel heel grijs. Dat moet je goed realiseren. En tussen heel wat koning, bijvoorbeeld Lodewijk XV is een goed voorbeeld daarvan... die kreeg regelmatig meisjes aangeleverd voor één nacht... die min of meer van het platteland werden afgeplukt. Nou, als die het koninklijk bed binnenkwamen met alle paraphernalia daaromheen dan is het verschil tussen verkrachting en, laten we maar zeggen... uitgenodigd te worden, wel heel erg dun geworden. Alleen doorgaans zou men dat in Frankrijk op die wijze nooit zo noemen. Terwijl in de Verenigde Staten, en dat zegt Caroline heel terecht... waar een belangrijk stuk van de nationale cultuur is... ontwikkeld self-control, dat is een cruciaal term... daar geldt dat dat natuurlijk... Dan toch wel heel erg snel in de buurt van de, uh, criminaliteit en uh, onaanvaardbaarheid terechtkomt. Caroline Hanker, Nedijkstra. Bedankt. Voor het verhaal vanmorgen. Gekust door de koning door, is ooit door Meulhof uitgegeven. En, en daarna, geloof ik, ook nog door een andere... Nee, nee maar, het is gewoon door Meulhof uitgegeven... Maar, en uh, is alleen in het antikariaat nog te verkrijgen. De macht van een metresse, echter, bij karakteruitgevers... is overal ruim voorhanden. Ja, Wat u hoort is het programma OVT. Geschiedenis op de radio, gebracht door de VPRO. U komt ons mede op ovt.vpro.nl. Even luisteren. Onze nieuwe columnist is geen nieuw voor ons. Alexander Muninghoff, oud-correspondent in Rusland. Schrijver en mede medeoprichter van de partij 50+. Plus. Zo, Zo is het. Ja, ja. We zagen, we zagen ja. hem zelf staan he, op het feestje bij Jan Nagel. Ja, bij de, de, de, de, maar daarvoor was ik ook al erbij betrokken. Maar ja. laten we zeggen, vooral oud-columnist van de OVT ja. terug. Henk Hofland is voor langere tijd op reis. We zijn echt blij dat je er weer bent. Welkom terug. Ga je gang. Dankjewel. Ja, ik ga toch nog even op het thema Strooskaan door. Een meerderheid van het Franse volk gelooft dat er van een regelrecht complot sprake is. Le Monde suggereerde deze week zelfs dat de Russische premier Poetin, beducht voor verkiezingswinst van de socialist DSK, opdracht zou hebben gegeven Sarkozy's rivaal met een klassieke compromatactie van het toneel te laten verdwijnen. Compromat is de Russische afkorting voor compromitterend materiaal. Dus foto's, geluidsbandjes en dergelijke zaken... die het slachtoffer dat er door een oogverblindende KGB-juffrouw... ingeluisterd is op zijn hotelkamer... tot wassen in de handen van zijn tegenstanders reduceren. Ik sluit deze versie niet helemaal uit... al wil ik toch eerst graag een foto zien dan van het kamermeisje... naar verluid een vrome moslima. In Rusland zelf is het overigens ondenkbaar dat er ook maar één seconde aandacht besteed zou worden aan het verhaal van een kamermeisje. Als ze een soortgelijk verhaal als dat van haar New Yorkse collega überhaupt al zou durven houden, zou ze er onmiddellijk ontslag en nog veel meer narigheid mee oplopen. Wat dat betreft is de Russische samenleving nog doordrenkt van slaafzijd en autoriteitsgeloof. Een hoge Piet kan zich alles veroorloven, het slachtoffer doet er goed aan zich muis stil te houden, anders volgen er passende maatregelen. Ik heb er zelf ervaringen mee. Toen ik in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw... correspondent was in Moskou, kwam ik op het Koersk station... een van die enorme hallen waar reizigers soms dagenlang... op grote balen en spullen lagen te slapen, in afwachting van hun trein. Een vrouw tegen die er zo onderkomen en hulpeloos uitzag... dat ik haar meenam naar mijn kantoor om haar wat te laten eten en drinken. Haar verhaal was dat ze op de krim waar ze woonde... en, u raadt het al, werkte als kamermeisje verkracht was door een plaatselijke KGB-kolonel. Daarvan deed ze aangifte, waarna ze voor de districtsrechtbank geroepen werd en een uitbrander kreeg hoe zij het in haar kop haalde om de hogeachte KGB-kameraad te belasteren. Hiermee uiteraard niet tevreden zocht zij het hoger op, totdat ze tenslotte na een reeks afwijzingen en schofferingen van overheidswegen in de hoofdstad belandde. Ook daar kreeg ze geen voet aan de grond. En nu was zij, in een zoektocht naar rechtvaardigheid... in de fase beland dat ze geen hotel meer kon betalen... en dus gedwongen was op een bank in het station te bivakkeren. Elke dag liep ze naar het ontvangstadres van president Gromyko... voor een spreekuur, haar laatste hoop... waar ze telkens weer meteen bij haar verschijning... door de wachtposten werd weggejaagd. Ik heb toen over haar een stuk geschreven... en toen ze een paar dagen later met een vriendin kwam... die een soortgelijk verhaal had, schreef ik dat ook op... Zo ging dat een tijdje door, al wilden de krant en de radio al spoedig niet meer... dat ik met dit soort larmariante verhalen kwam. Ik had aan mijn bezoekers laten weten dat ik voortaan op maandag... tussen 2 en 6 uur open huis zou houden. Een ombudsmiddag, zogezegd. Na verloop van tijd was ik via mond tot mond reclame een soort instituut geworden. Tot uit Siberië toe kwamen er mensen op maandagmiddag bij me uithuilen... over het leed dat er in allerlei gedaanten door de bazen was aangedaan. Af en toe schreef ik ook een brief aan de autoriteiten... waarin ik hen vroeg of zij iets aan de jammerlijke situatie van betrokkenen konden veranderen. Daar kreeg ik nooit een reactie op, maar indirect wel. Ik merkte dat ik werd afgeluisterd en gevolgd... en mensen die bij mij op bezoek waren geweest... werden een paar kilometer verderop op straat aangehouden door agenten... die vroegen waarom ze naar die vervloekte buitenlander waren gegaan. Midden in de perestroika-tijd was dit allemaal heel intimiderend... Uiteindelijk liet de KGB mij er op een slimme manier inlopen... door mij in gezelschap van vermeende vrienden... naar een verboden gebied in casu de marinehaven Kronstadt te loodsen. Een paar maanden later had ik een proces aan de broek... dat via diplomatieke demarches werd ingeruild voor een vertrek met Stille Trom. Ruim een jaar voor het einde van mijn contract. Allemaal niet zo erg zoals het met de Strauss Kaan is gegaan. En ik kan voor hem dan ook uh, alleen maar hopen... Uh, hij die net als ik met een, als buitenlander met een kamermeisje van doen heeft gekregen, maar dan toch heel anders, hè, kan, kan ik alleen maar hopen dat hij ook op deze manier via een achterdeur het pandemonium van een schervengericht kan ontlopen. Oké, okay, prachtig. <lacht> Hartstikke mooi. Fijn dat je terug bent. <lacht> <Dank> je <wel. lacht> Amnesty viert feest. Aanstaande zaterdag is het precies 50 jaar geleden dat de organisatie werd opgericht als een soort beginnende actiegroep voor de mensenrechten, speciaal gericht op het vrijkrijgen van politieke gevangenen. Ooit begonnen op een privékantoor behoort Amnesty inmiddels... samen met Greenpeace tot de zeldzame organisaties... waar de kritiek van afglijdt. Omdat niemand ook maar iets tegen de uitermate deugdzame doelstelling kan hebben. Want wie is geen donateur geweest? Of wie heeft geen brieven geschreven ten bate van slachtoffers... van dictatoriale regimes, van welke snit dan ook? Ja, reden te over om vanochtend stil te staan... bij de geschiedenis van deze onkreukbare organisatie. En dat doen we met Lars van Troost, hoofdpolitieke zaken... en voor- en persvoorlichting, zoals dat zo mooi heet bij Amnesty. En inmiddels zelf ook een beetje de geschiedenis van Amnesty in Nederland. Want ik geloof dat je er al twintig jaar werkte, eh, Ja, zoiets. Ja. Ja. En aan telefoon Theo van Boven, emeritus hoogleraar... internationaal recht, te Maastricht. En een werkzaam leven lang bezig met mensenrechten. Onder meer als directeur van de afdeling Rechten van de Mens van de Verenigde Naties te Genève. En ik geloof dat dat een soort voorloper is geweest van het Hoge Commissariaat. Uh, heren, welkom. Eerst maar even het, het, het jubileum met Theo van Boven. Amnesty 50 jaar uh, bestaan. Uh, uh, uh, uh, dat, is, dat, dat moet gevierd worden. Reden, uh, reden te over, iets om op terug te zien? Ja, lijkt me wel. Uh, misschien niet altijd uitbundig, maar uh, het is wel een gelukwens waard. Uh, met uh, de inzet van velen, met een groot ledenbestand. Dus uh, er is wel wat uh, te vieren, zeker. Goed. Laten we even maar meteen naar het begin gaan... naar het jaar 19, uh, nou ja, 1961, toen Amnesty werd geboren. We gaan een jaartje verder, maar dat hoort u vanzelf. Kom maar. We zijn zo gauw geneigd te wijzen naar het IJzeren Gordijn... en te zeggen, daar, daar worden mensenrechten geschonden. Bij ons gebeurt zoiets niet. Als u bij dat ons Nederland bedoelt, hebt u gelijk... Maar als u bij dat ons bedoelt het Westen, de westelijke wereld... dan vergeet u een paar dingen. Dan vergeet u de gebeurtenissen in het Franse Algerije van, laten we zeggen, een jaar geleden. Dan vergeet u Portugal, onze bondgenoot met zijn kolonie Angola. En Spanje met zijn duizenden politieke gevangenen. Maar wat moet je doen? Je handtekening zetten onder een protestverklaring? Een ingezonden stuk in de krant? Een druppel in de zee, een zandkorrel op het strand... een, zo zegt men, nutteloze daad, vechten tegen windmolens. Nu het probleem van de gevangenen van het geweten is gesteld... moet hier melding worden gemaakt van een Engels initiatief van mei van het vorig jaar. Op de 28ste van die maand verscheen in The Observer... een artikel van de hand van Peter Bennison die medewerking vroeg bij zijn streven het lot van politieke en religieuze gevangenen over de hele wereld te verlichten. Deze oproep werd gehoord. Ze verscheen in honderden kranten over de hele wereld... en duizenden mensen uit meer dan dertig landen zegden steun toe. De internationale vereniging Amnesty was geboren. Goed. Dit was onze eigen VPRO in 1962. Zo klonken wij toen. Lars van Troost, er wordt gerefereerd aan een actie voor... Geloof ik, twee Portugese politieke gevangenen. Hoe, hoe begon het? Uh, ja, hoe begon het? Dat is inderdaad wel interessant, die actie voor die twee Portugese studenten. Dat is iets waar, ik denk, Amnesty nooit meer van afkomt. Het grappige is dat, het begon inderdaad met dat artikel van Pieter Bennensen, 28 mei 1961 in die Observer. Uh, dat artikel gaat over uh, zes gevangenen in verschillende landen maar het ging niet over die twee Portugese studenten. Dat is wel, dat is wel ja. op de een of andere manier in de geschiedenis gekomen. Die twee Portugese studenten, dat was een ander verhaal. Pieter Bennison zei dat hij de hele beweging startte... omdat hij ooit een artikel las, terwijl hij op weg was naar zijn werk... en in de metro zat, over twee Portugese studenten. Um, maar die komen dus niet voor in dat artikel. Die komen ook niet voor in een um, boekje wat hij later schreef... hetzelfde jaar, Persecution 1961, waarin negen zaken voorkomen... Um, en uiteindelijk heeft hij, toen hij daar jaren later nog eens naar werd gevraagd... Van hoe zat het toch met die Portugese studenten? Want inmiddels waren historici en journalisten gaan zoeken... ook in oude kranten waar het artikel dan had gestaan. Heeft Bennison uh, gezegd... veel goede zaken zijn begonnen met een mythe. Dus die twee Portugese studenten, die zijn als het ware uh, ja, toch... Uh, in, in, in de lucht verdwenen, die hebben we nooit meer teruggevoerd. Maar ze komen steeds weer terug. Maar ze komen steeds weer terug, maar er waren dus wel zes andere zaken. Daar werd wel voor gewerkt. En wat het belangrijke van die zaken was, dat waren zaken uit verschillende landen. En ook uit zijn verschillende machtsblokken. Zowel, eh, want toen de tijd natuurlijk Koude Oorlog, het Westen, uh, het Oostblok... en ook uit landen die geen van die blokken waren aangesloten. En veel nieuwer dan dat actie actievoeren voor, die, uh, voor, voor, voor individuen... was het feit dat je dat deed verspreid over die drie verschillende blokken. Want er waren altijd al acties, solidariteitsacties... maar het was altijd communisten voor communisten... en, en katholieken voor katholieken. En, en je, dat je, je is zegt, wat Ernestine niet die deed. drie blokken, even voor de helderheid? Ja, het ja, Dus zeg maar het, het, het, het westerse blok, uh, simpel gezegd het NAVO. Je had natuurlijk het oostblok, de Sovjet-Unie, de Waschepak landen daaromheen. En dan had je de niet-gebonden landen of andere landen. Wat wij ooit derde de wereld noemen. Wat, uh, ja. ja, voor een deel, dat viel ja. niet helemaal. Ja. Theo van Boven... Um, in 1948 zijn de, is, zijn de, is de universele verklaring van de rechten van de mens... is dan afgekondigd, uh, maar een naleving om die rechten af te dwingen... Dat, de, is daar eigenlijk... Uh, Amnesty springt daarop in... is daar door de Verenigde Naties ooit over... Ja, daar moet over nagedacht zijn. Jawel. Al in 1945, eh, toen eh, bij de conferentie van San Francisco... waarbij de Verenigde Naties werden opgericht... toen is er al gezegd en besloten om wat dan heet... een International Bill of Rights eh, eh, op te stellen. En de universele verklaring was daar het eerste onderdeel van, van 1948. Maar... Eh, dat zou zeg maar, gevolgd moeten worden door verdragen. en eventueel ook door een wereldgerechtshof voor de rechten van de mens. Nou ja, er is toen in de jaren 50, in de, bij de Koude Oorlog. is er dus een enorme stagnatie opgetreden. De, de, de Verenigde Staten trokken zich terug uit het programma voor de rechten van de mens van de VN. En het heeft dus pas tot 1966 geduurd. Dus dat was al na de oprichting van Amnesty. dat die verdragen tenslotte tot. Stand zijn gekomen met een betrekkelijk zwak toezichtsmechanisme. En het was ook zo dat in de jaren 50 uh, Hannes Schultz, dat was toch een zeer gezaghebbende uh, secretaris-generaal, die onder duistere omstandigheden toen een verongelukt is, hij uh, vergeleek dat mensenrechtenprogramma met een laagvliegend vliegtuig dat uh, niet te snel moest uh, vliegen en ook weer niet te langs omdat het niet zou neerstorten. Maar uh, in die tijd uh, bestond er weinig verwachtingen van een mensenrechtenprogramma van de Verenigde Naties. Ja, dus dus je moet eigenlijk concluderen, voorzichtig maar even dat in die tijd Amnesty in een in een soort gat springt. Ik, de, wat wat wat. wat wat heel nuttig is geweest, tegenover de Ja, boven, want... dat kan je wel zeggen. Ik denk dat Amnesty, en dat geldt ook voor een aantal andere organisaties... die hebben doen, eh, zeg maar de verwezenlijking van de rechten van de mens... internationaal serieus ter hand genomen... waar eh, op dat punt eh, zeg maar de Verenigde Naties toch eh, in gebreken bleef. Ja, want eh, Lars van Troost, voor de duidelijkheid... 3 miljoen politieke gevangenen en godsdienstige gevangenen... om politieke of godsdienstige redenen zijn er op dat moment... in die begin, in die vroege jaren 60... Uh de term erkend gewetensgevangenen die werd ook door de ja. organisatie gehanteerd. En dan moeten we ja. het toch even noemen: Nelson Mandela, nu icoon van de vrijheid, al, nou ja, er is geen andere icoon dan Nelson Mandela. Die werd door Amnesty niet erkend als. Die kreeg niet de status van, van erkend gewetensgevangenen. Nee, Nelson. Nelsen... Wat, wat, wat was dat voor formalisme? Ja, nou... of, of zien wij het achteraf verkeerd? Is dat te makkelijk? Wat ik ja, ja dat, is, dat is misschien iets te makkelijk. Uh, kijk, wat er natuurlijk gebeurde is. Uh... Amnesty zet zich in voor mensen die uh, he, op dat moment. Amnesty zet zich in voor mensen die uh, alleen maar gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting. Uh, of vrijheid van godsdienst. En alleen om die reden gevangen zitten. Daarvan zegt Amnesty: die moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij. Dat was echt, zeg maar, de, de constante eis. En nou komt Nelson Mandela. Die gaat zich verzetten tegen het apartheidsregime. En die zegt: ik sluit daarbij geweld niet uit. Nou, op dat moment heeft Amnesty een probleem, want dan is er iemand die gaat geweld gebruiken. Of Althans, propageren dat dat gebruikt wordt. Daarbij komt ook natuurlijk... Amnesty was niet een organisatie die zich tegen bepaalde soorten regimes verzet. Dus die zei niet, uh, het kapitalisme deugt per se niet. Het communisme deugt per se niet. Uh, apartheid deugt per se niet. Amnesty zei, uh, allerlei uitwassen van de apartheid deugen niet. Daar hebben wij een mening over. Over systemen aan zich hebben wij niet zo'n mening. Dus je... Kon als waar, Je kon je niet vereenzelvigen met die strijd van Nelson Mandela... op het moment dat hij gewelddadig werd. Omdat ja, je ook een heleboel ja. van andere gewelddadige strijden had. En toen bedacht Amnesty... we gaan een heel goed onderscheid maken tussen mensen... om wie we om directe, onmiddellijke, onvoorwaardelijke vrijlating vragen... en mensen voor wie we een eerlijk proces vragen. En dat zijn politieke gevangenen. Als ze geweld hebben gebruikt of gepropageerd... dat is hun zaak. Gaan wij niet over. Ze moeten een eerlijk proces krijgen. Ja, want Theo van is wat, wat we hier horen... Of de, ja, is, is dus echt een, een angst om gepolitiseerd te raken. Speelde dat enorm in die tijd? Jawel, in ieder geval. Ik, ik heb altijd in die tijd het gevoel gehad... dat Amnesty toch enigszins de uh, uh, zaak op een afstand hield... Uh, wat de politiek betreft. Uh, schone handen prefereerde. Dat heeft ook zijn goede kant in die zin... dat het nooit overheidsgeld heeft uh, aanvaard... Uh, de regie in Londen van het hoofdkwartier van Amnesty, dat, die was heel strikt. En wat mij wel ook enigszins verbaasde in die tijd is dat er een grote... Terughoudendheid bestond van Amnesty om samenwerking met andere organisaties, met andere mensenrechtenorganisaties te ontwikkelen. Een, een illustratie daarvan is toen ik weg moest bij de Verenigde Naties, mijn contract werd niet verlengd. Toen waren er een kleine vijftig organisaties die protest hebben aangetekend bij de secretaris-generaal. Maar Amnesty was daar niet bij. Men, men ging dus altijd min of meer zijn eigen weg. Even, even voor de duidelijkheid: u, uh, u moest weg bij de Verenigde Naties als directeur. Van de ja. mensenrechtenafdeling. Ja. Uh, had dat te maken dat u iets te. Uh, ja, hoe kwam dat dan? Nou ja, goed. Dat Want we, nu is, moeten dat we dit ook even benoemen. Haal, maar, Laten we het uh, heel ik, kort doen. Ik, uh, ja. Ik koos te veel partijen in die zin dat ik mij vond niet neutraal. Maar ik, ik, ik koos partijen voor de vervolgden en de kwetsbaren en dergelijke. En dat lag slecht vooral bij een aantal regeringen. Maar goed, dat is een heel uh, een heel. U, u het werd een wat lastig maar, product om, om mee vertegenwoordigd te raken. Maar in ieder geval, er waren ontzettend veel organisaties die daar... Uh, zeg maar, een uh, uh, protest over hebben aangetekend dat ik weg moest. Uh, uh, omdat ze vonden dat ik uh, ja, dat werk uh, in, in hun zin deed. En daar zat Amnesty niet bij. En Amnesty zat daar niet bij. Dat Dan gaan we was... nu Amnesty even voorleggen of daar achteraf nog uh, misschien iets over te zeggen is. En. Uh, ja, ik denk dat dat ook weer inderdaad wel een beetje typisch Amnesty is. Zeker van die tijd. En voor een deel doen we dat misschien uh, nog wel. Uh, ik denk dat, uh, dat Theo van Boven gelijk heeft als hij zegt... Amnesty blijft bij een aantal zaken, en zeker in het verleden... bleef bij een aantal zaken altijd een beetje op afstand... En, en wilde altijd laten zien onafhankelijk te zijn en politiek onpartijdig te zijn. Zo zie je dat Amnesty op dit moment bijvoorbeeld ook nog steeds vaak uh, geen kandidaten voor bepaalde posten bij de VN uh, uh, promoten. nou Zegt da, da, Daar gaan we niet over. We hebben wel een heel lijstje waar zo iemand aan moet voldoen. Maar wie het moet worden, dat zeggen we niet. Zou Amnesty met de kennis van u gezegd hebben, uh, we steunen Theo van boven? Wel in die tijd, toen hij weg moest bij de Verenigde ik, ik denk met de kennis van nu... dat of nee, niet met de kennis. Niet met de kennis van nu. Dan zou Amnesty niet anders gehandeld hebben. Als toen ter tijd. Ja. Als Amnesty nu in zo'n situatie was... dan zou het misschien... Uh, PR-matig iets slimmer uh, da daarin opereren... Uh, en wel degelijk uh, laten zien van, kijk, wa waarom moet zo iemand daar weg? Hij heeft bepaalde acties ondernomen, volgens mij hoort hij prima bij uh, de functie. Dit kan de goede weg niet zijn. Theo van Boven, is dat een redelijk antwoord? Kunt u daarmee lezen? Wel, ik weet ook wel dat er binnen kringen van Amnesty ook in die tijd... Uh, ...kritiek erop was. En uh, overigens is het zo... ...dat men latere jaren... ...veel meer met andere organisaties... ...is gaan samenwerken op allerlei punten. Dus uh, die positie van uh, een zekere afstand... Uh, die, daar is toch wel wat kentering in gekomen. En ik, ik vind dat een positieve ontwikkeling. En heel veel zaken moet je gezamenlijk behartigen... en niet alleen op je eigen houtje. Goed. Als je naar die geschiedenis van MSD kijkt... het begint als een soort, laat ik maar zeggen... Uh, uh, uh, belangenbehartigingorganisatie... Voor, voor zeer duidelijk politieke gevangenen... of om godsdienstige redenen. En dat die doelgroep breidt zich naarmate de tijd voort het steeds verder uit. Ja. Eh, Lars van Troost, vanaf de jaren 80 zijn het niet meer alleen... de klassieke politieke gevangenen, maar het is eigenlijk... Ja, bijna iedereen, zou ik zeggen, zijn mensenrechten. Ja, je kan, je kan zeggen dat nu eh, Amnesty werkt voor eh, alle mensenrechten... voor iedereen. Als dus uh... ik Strauss-Kaan zou beroep kunnen doen op Amnesty... <glarm tomatislieren> ja, en dan krijg je we natuurlijk weer de prioriteitsstelling... Uh, binnen een organisatie, dat heb je ook. En dan denk ik wel, kijk, als je, als je eerlijk bent... Amnesty werkt nog steeds voor mensen... Uh, die uh, vastzitten vanwege uh, schendingen van hun vrijheid van meningsuiting. Amnesty uh, werkt nog steeds voor eerlijke processen, maar werkt heus niet voor een eerlijk proces voor iedereen in deze wereld. We kijken daar nog steeds, hè, in de dagelijkse praktijk, vooral naar mensen die om politieke redenen uh, vervolgd worden. Of die van een eerlijk proces als je, krijgen. Als je naar de, de, de, de, de bladen ja. van Amnesty zelf kijkt, publicaties, en, en dan wordt er toch ook gezegd: homoseksuele, ja. bedreigde vrouwen. Uh, ja. Uh, privé sfeer, huiselijk geweld, dat valt dat allemaal in het ja, Dat is allemaal in het werkterrein gekomen. Dat is heel stapsgewijs gegaan. Uh, het waren elke keer eigenlijk een soort logische uitbreidingen van wat je al deed. Uh, Amnesty was bezig met gewetensgevangenen, moeten vrijkomen. Ja, dan moeten ze dus bijvoorbeeld ook niet de doodstraf krijgen. Maar als je daarmee bezig bent en je verdiep je een beetje in die doodstraf, dan denk je, ja, waarom eigenlijk alleen de doodstraf niet voor. Uh, voor, voor gewetensgevangenen of politieke gevangenen. Waarom niet voor alle gevangenen? En zo breidde dat zich langzaam uit. En naarmate je natuurlijk dat mandaat als het ware groter werd... werd het steeds moeilijker om te vertellen... waarom je dan sommige dingen plotseling niet deed. Dat, dat leek dan steeds willekeuriger. Ja, je kunt je natuurlijk ook, af, ook afvragen, Theo van Boven... als je dus jezelf tot een soort ge de gewetensorganisatie van de wereld maakt... Uh, schiet je dan je doel voor die politieke gevangenen niet voorbij. Is dat, uh, gaat dat niet ten koste van dat formele zakenwaarnemerschap. Is het wel verstandig geweest of was het noodzakelijk en onvermijdelijk? Nou, Het lijkt mij wel uh, onvermijdelijk dat men uh, ook opkomt voor alle anderen die uh, zeg maar buitengesloten zijn. Politieke gevangenen zijn vaak nog meer herkenbaar, maar er zijn zoveel anderen die minder herkenbaar zijn dat men daar in principe ook voor opkomt. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Uh, maar het, natuurlijk, eh, Amnesty heeft nog steeds een speerpuntfunctie, zo een, speerpunt een voortrekkersfunctie ten aanzien van, van politieke gevangenen. Maar dat mag niet uitsluiten dat men ook opkomt voor anderen die, eh, zeg maar, zoals homofielen of, of mensen van geslachtoffers eh, van huiselijk geweld. Ja, dat zijn dus ook vaak mensen die, eh, zeg maar, in een situatie verkeren die niet vervolging is door de overheid, maar waardoor men in andere situaties door andere ja. wachtfactoren dus, en dus dergelijke in het gedrang. Komt. Theo van Boven afrondt. u zegt het is een goede ontwikkeling... maar dat speerpunt moet ook aandacht blijven krijgen... voor de gewone, of gewone, voor de gewone politieke gevangenen en mensen om godsdienst te vreden. Hier moeten we het bij laten. Theo van Boven, Lars van Troost... bedankt voor jullie toelichting vanochtend. Ja, nou, ook dank ja. aan Caroline Hanke, René Dieksta, Alexander Muninghoff... voor dit uur. Volgend uur gaan we lekker door. Volgend uur onder meer afsluitende aflevering... van onze grote spoor terug over de onderduik. Heel graag tot zo. Ja.